Amerikaanse transportvliegtuigen hebben bij de Syrische stad Kobani wapens, munitie en medische hulpgoederen afgeworpen voor de Koerden. Het is voor het eerst dat ze er met droppings worden geholpen. Materiaal is geleverd door de Koerdische autoriteiten in Irak. De afgelopen dagen zijn 135 luchtaanvallen uitgevoerd op de troepen van de islamitische staat die al weken probeert de stad Kobani te veroveren.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 De Japanse minister van Handel en Industrie, Obuchi, heeft haar ontslag ingediend. Ze had campagnegeld onder meer gebruikt voor de aanschaf van cosmetica. Obuchi was pas zes weken minister in het kabinet van premier Abe. Een paar uur na haar ontslag stapte ook justitieminister Matsushima op. Zij heeft volgens de BBC de kieswet geschonden... door tijdens een festival pamfletten te verspreiden met haar foto en een uitleg van haar beleid.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 In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... dat staat 5 kilometer tussen Naarden en knooppunt Muiderberg. A4 richting Amsterdam tussen de knooppunt De Hoek en Badhoevedorp 4. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest... en knooppunt Muiderberg 9 kilometer. A7 Hoorn richting Zandam. Bij de bij de Wormer 5. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Bijlbemeer en Kroopend-Holendrecht. 3 kilometer na een ongeluk. En er is één reis is ook dicht. En vanuit Alkmaar richting Amstelveen tot de A9. Daar staat tussen de knooppunt een Rottepolderplein en Badhoefdorp. 7 kilometer. A12 richting Den Haag. Tussen Woeren en Nieuwebrug. 3 kilometer na een ongeluk. En er is één reis is ook dicht. A13 in de richting Den Haag. Daar staat 10 kilometer. Tussen de knooppunt een klein in Iepenburg. Op de A27 Almere richting Utrecht daar staat er een ongeluk tussen Knobit-Emnes en Beelthoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was Kurt Tigers en I Wonder Why. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Maria Texpex, Shakira Macho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito All del Paso, Madrid, Chihuahua, Adele, por favor,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 die doet ja. uh, nog steeds mee in die uh, force. Die kan uh, enigszins het tempo van die Bart van nog wel volgen. Op de derde plaats is het uh, Pierre Piron. Die moet in de kwalificatie al uh, de 16e van de seconde uh, achterlaten. En als we dan kijken naar de overige vier deelnemers in het veld, ja, die zijn gewoon te langzaam uh, om dat uh, tempo bij te houden. Want een man op de zevende plaats, uh, die heeft zich gekwalificeerd met een afstand van uh, 11 seconden. En uh, ja, dan uh, praat je op een rondetijd van 1 uh,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 Indien daar nog plaatsen, beschikbaar is ook uh, op de hoofdriep binnen. Maar als het dit weer is, heb je geen dak boven je hoofd nodig... ...en uh, duinen zijn veel leukere plekjes in het zonnetje. Dus uh, ja, waarom zou je het niet doen? Nee. Een duimpannetje, ja, ja, precies, dat bedoel ik. En hey, Willem, dankjewel je hey, voor dit moment. Oké. Okay. <laughs> straks, straks komen we weer bij terug. Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort.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 En dan Mattia Basar op de Zalvoetseradio Jode 3 Cento. Het is drie minuten half vier geworden, tijd voor de evenementenagenda, minder lange lijst dan dat we normaal gesproken gewend zijn. Maar toch weer heel veel te doen.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 De vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van het strandpaviljoen Talassa organiseren voor de vijfde keer op rij het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Een eh, heus lustrum dus. Dat allemaal op 25 oktober. Dit evenement heeft zich inmiddels bewezen. En het is echt de moeite waard om daar even heen te gaan. Die 25 oktober vanaf 4 uur, Strandpavillon Talassa, strandafgang Bernard nummertje 18. Gaan we weer burgelwandelingen doen? Dat doen, doen we ook op 25 oktober. Maar dat is dan weer voor iedereen. Ook om half vier...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 En dat allemaal op 1 november. Tot zover. En wil je even de meter lezen? Ga je naar www.cfmzandvoort.nl of kijk op de CFM-app gratis te downloaden in de diverse stores. Gewoon zoek op CFM Zandvoort. Daar heb je de CFM-app op jouw telefoon of tablet. ...die heet hij van dit moment. You're the in AC, de single van Lilywood ...en The Prick. Dat allemaal in de Robbie Schulz uh, remix Ja, vandaag volgen wij de finale-reis. Willem van Dezen is aanwezig op circuitpark. Zo gaan we weer naar Willem schakelen. Maar morgen kan je ook de hele dag kijken op CFM TV... ...naar de finale We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 met deze single van Toto, je hoort de Pamela. DFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. En we schakelen weer om live over dat circuitpark. Zo van onze race reporter Willem van deze. Nou, we hebben net die Porsche GT3 Cup Challenge Benelux race gaan filmen. Ja, die is uh, zojuist afgevlacht. Uh, erop. Uh, ik vertel het het uh, in het uh, vorige aflevering al. Ja.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 op de tweede plaats werd het dan uh, Bart van Oors. En uh, derde uh, vonden we terug uh, Pierre Piron. Dan gaan we dadelijk uh, met de laatste race van vandaag van start. Uh, heel fijn dat uh, zal Zandvoort uh, rekening houdt uh, met onze uitzend uh, uh, <laughs> Zodat we uh, ruim voor vijf uh, klaar zijn. Dat is de Renault, uh, formule Renault uh, 1.6. En uh, ja, dat lijkt een uh, Oostenrijkse uh, festival te worden. Op de pole position uh, vinden we Antoine oh, de Pascal. Klinkt niet echt Oostenrijks. Maar hier zit wel op de tweede plaats uh, Ferdinand uh, Hapsenboerig naar Oostenrijk. Dus uh, kan het niet of dat En derde uh, vinden we daar... Uh... Florian Janitz. En die is ook afkomstig uit Oostenrijk. Kijk nog eens ook daar Nederlanders in meedoen. Jawel, op een zesde plaats is dat... Uh, Borders Golf uh, gekwalificeerd. En dan hebben we ook nog op... Uh, uit Nederland afkomstig... Uh, Rooie Geerts. En die uh, wist zelfs als uh, vierde te kwalificeren. Dus we gaan dadelijk afwachten... wat deze jonge is uh, met een uh, 1,6 liter... Uh, Renault motor achterin... een uh, Formule uh, gaan laten zien... Oké okay, Willem, bedankt voor deze even update van de Porsche GT3... en de aanstaande race de NEC Formule Renault 1.6. We komen om kwart, om ongeveer om 20.04 bij je terug... voor de uitslag van de NEC Formule Renault 1.6 race. Tot dan! <tie> <tie> Dankjewel, je wel Willem van deze vanaf circuitpark zo Ja, een beetje zonnebrot al, die heeft u waarschijnlijk wel nodig, hè? Pit op zijn kop en de zonnebril op. En dan komt het helemaal goed met onze racereporter Willem van deze. Hier is de Klesse de Kespa.